Maatregel komt een kleine week na hevige botsingen tussen het leger en koptische. waarbij zeker 25 doden vielen. De kopten, een minderheid, zeggen dat ze als tweedrangs burgers worden behandeld. Het WK Honkbal in Panama wordt geplaagd door slecht weer. De finale tussen Nederland en Cuba, die om middernacht zou beginnen, is vanwege regen uitgesteld tot zeker half drie. Omdat er veel meer regen wordt verwacht, is het nog maar de vraag of de finale vannacht kan worden gespeeld. De wedstrijd om de derde plaats tussen de VS en Canada is afgelast, omdat het speelveld niet goed genoeg is om het in korte tijd twee wedstrijden af te werken. Door de afgelasting krijgen zowel de Amerikaanse als de Canadese honkballers een bronzen medaille. Het weer vannacht helder en minimaal rond 2 graden. Met in het hoogste kans op vorst aan de grond. Morgen eerst wat mist, maar al snel opnieuw veel zon. En middagtemperatuur rond 13 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. It's already out there. Walking down the street, she stares.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 You wanna know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 You yeah. too so far away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 Ik kom naar Zweden, nu, kost in de hysteria. takes a long time to travel the go. So why be shy, why be humble? I just came straight out the jungle. You can't compete with me, kost you know, I got the redem. I did it before now. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Berlijn heeft de politie een Occupy-manifestatie voor de bondsdag beëindigd. Het plein voor het parlementsgebouw werd door honderden agenten schoongeveegd. Betogers die zich verzetten werden weggedragen. Verder waren er geen incidenten. Op Times Square in New York kwam het wel tot botsingen tussen de politie en betogers. Er vielen gewonden. Drie actievoerders zijn aangehouden. Zo'n 5000 mensen waren in New York de straat op gegaan om te demonstreren tegen de uitwassen van het kapitalisme. De Occupy-manifestatie in Rome liep uit op een veldslag met de politie. Honderden gemaskerde jongeren richtten vernielingen aan, waarna de ME charges uitvoerden en traagas en waterkanonnen inzetten. Zeker de 70 mensen raakten gewond, sommigen zijn er slecht aan toe. Zo'n 20 mensen werden gearresteerd. De Egyptische militaire overgangsregering heeft een verbod afgekondigd op alle vormen van discriminatie. Behalve onderscheid op grond van ras en geslacht is ook onderscheid op grond van religie voortaan verboden. Maatregel komt een kleine week na hevige botsingen tussen het leger en koptische christenen, waarbij zeker 25 doden vielen. De kopten een minderheid zeggen dat ze als...